stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. Zingen we daarna van psalm 93, het laatste vers. Toen sprak God al deze woorden en hij zei en hij zegt nog, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere golden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is.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 Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gezult niet doodslaan. Gezult niet echt breken. Gezult niet stelen. Gezult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gezult niet begeren uw naasten huis. Gezult niet begeren uw naasten vrouw.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 En met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.